8 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De Belastingdienst heeft vorig jaar mogelijk tientallen miljoenen euro's aan huurtoeslag ten onrechte uitgekeerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken moet rekening houden met een tegenvaller van 50 miljoen euro. Dat staat in de rapporten van de Algemene Rekenkamer. Die worden morgen gepresenteerd, maar stonden per ongeluk al even op de site van de Rekenkamer. De Belastingdienst zet de toeslagen niet op tijd stop en gaat soms uit van verkeerde gegevens over de woonruimte en de huurder, zegt de rekenkamer. Daarnaast vindt de rekenkamer dat het ministerie van Sociale Zaken in totaal ruim 1 miljard euro aan subsidies niet goed kan verantwoorden. Het is onduidelijk of het geld wel wordt gebruikt voor de projecten waarvoor het is bedoeld. De Europese Commissie is onaangekondigd binnengevallen bij een aantal grote oliebedrijven, waaronder Shell en BP. De Europese Commissie onderzoekt of de bedrijven de olieprijs kunstmatig hoog hebben gehouden. De bedrijven zouden afspraken hebben gemaakt over een aantal olie- en biobenzineproducten en zo de prijs kunstmatig hoog hebben gehouden. Om welke producten het zou gaan is nu nog niet duidelijk. Ook wordt er gekeken of de oliebedrijven andere spelers hebben uitgesloten van de gesprekken over de olieprijs. Op de wegen rond Amersfoort staat het verkeer al uren muurvast na een ongeluk met drie vrachtauto's. De A28 in de richting van Zwolle is bij Amersfoort sinds drie uur vanmiddag afgesloten. Automobilisten proberen massaal via binnenwegen op hun bestemming te komen. En daardoor staan er op de provinciale wegen ook files. En ook op de omleidingsroute is het drukker dan normaal. Bij het ongeluk op de A28 raakten twee mensen gewond. Het weer vanavond en vannacht. In het westen wat regen en het koelt af tot een graad of acht. Morgen is er weinig zon en soms regent het. Later op de dag wordt het in het westen weer droog. Maxima liggen tussen 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Nou, We ABB Verkeersinformatie. Nou, je hoort het al in het nieuws. Problemen op de A28 al de hele middag en ook nog steeds bij Amersfoort. Er zaten lange file, maar er is ook op de A1 wat aan de hand... van Hengelo naar Duitsland, want daar is de weg dicht... tussen Hengelo Noord en Oldenzaal. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er zaten een korte file, maar er is wel een omleiding... vanaf de afrit Hengelo Noord via lokale wegen al daar. De A28, Utrecht naar Amersfoort. Hij is nog steeds nagenoeg dicht. De vertragingstijd is daar opgelopen tot 2 uur... Maar mensen die nu in die 10 kilometer file staan, daar is wel goed nieuws voor. Want het gaat allemaal niet al te lang meer duren voordat de weg is schoongemaakt en weer open kan. Het kan er wel via de vluchtstrook, maar dat gaat echt heel mondjesmaat. Het is voorlopig verstandig om om te rijden via de A12 en de A30. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook de tenor Rolando Filazon, die op 12 juni verdi eert ter gelegenheid van dienst 200ste verjaardag.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 Twee dingen, zei je op nou altijd? Uh, nee, nou, er zijn twee dingen. Max, maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margreet Rijntjes. Een heel goede avond. De twee dingen van vanavond zijn... de techniekschool van de toekomst bestaat al. En de dilemma's van een moeder en dochter met het borstkankergen. Here's some breaking news for you, Angelina Jolie. She got a preventative double mastectomy. Wow. Ja, vanochtend werd bekend dat actrice Angelina Jolie preventief haar borsten heeft laten amputeren... omdat ze drager is van het erfelijke BRCA1-gen en 87% kans had op borstkanker. Hier te gast moeder Margreet Zuur. Goedenavond. Goedenavond. En haar 27-jarige dochter Liz. Okay. Of jij welkom. Dank je wel. Ja, jullie uh, hebben hetzelfde gen als Angelina Jolie... Um, zij heeft besloten dus haar borsten preventief te laten amputeren. Mm -hmm. um, wat doet dit nieuws met jou, Lies? Nou, eigenlijk heel grappig. Het raakte me wel. Want vanochtend, uh, toen ik aan het ontbijten was... hoorde ik het uh, al op 3FM. Dat had ik opstaan tijdens het ontbijten. En toen uh, was nog niet bekend waarom. En toen had ik direct zoiets van... nou, dat kan niet anders dan vanwege het brca gen zijn. Dus toen ben ik direct gaan zoeken. En dat bleek ook zo te zijn. En uh, ja... Het deed wel wat met me, maar ik vond het eigenlijk wel heel erg fijn om te horen dat iemand zo bekend dat ook naar buiten brengt. En dit bij veel meer mensen voorkomt dan dat je in eerste instantie denkt. Omdat je natuurlijk altijd denkt dat je de enige bent. Ja, denk je dat? Ja, en eerst is in eerste opzicht wel. Als je zo met je eigen familie en dan daar alle ziekten en dan denk je altijd, oh ik ben zielig, maar dat zijn er eigenlijk veel meer. En dan... Daar is het ook wel een beetje, heel raar gezegd, een opluchting. Geeft een soort steun dat zij dat ook heeft? Ja, ook absoluut. Ja. Zij heeft dat nu besloten, die amputatie. Ja. Overweeg jij dat ook? Ja, zeker. Ik, euh, ik heb al meerdere momenten daarover gesproken. Uh, het gaat wel in fases, want uh, ten eerste op een gegeven moment maak je de keuze om onderzoek te laten doen of je gendraagster bent. Uh, nou, Dat verwerk je dan en dan weet je dat er mogelijkheden zijn. Maar dan wil je vaak nog... Tenminste, laat ik voor mezelf spreken. Ik wil het daar nog niet zo over hebben. Want daar werd ik echt in een intriest van. Nou, op een gegeven moment raak je eraan gewend dat je dat gen hebt. En heb je het erover met vriendinnen? Ja, En dan wordt natuurlijk ook de vraag gesteld... Ja, wat kun je er dan aan doen? Dus dan ga je inderdaad de, de mogelijkheden opsommen. En op een gegeven moment ben ik het ook gaan verkennen. En uh, ja, toen bleek er ooit met een, uh, een onderzoek een keer dat ik, dachten ze dat ik een knobbeltje had. Dus toen was er bij mij ineens wel grote paniek... en heb ik ook direct met mijn vriend samen besloten... we gaan nu naar plastisch chirurg en informatie in winnen. En zo is dat eigenlijk ontstaan, want het bleek gelukkig uh, vals alarm... om uh, meer onderzoek te doen in de mogelijkheden. Want ik vind het wel belangrijk om goed af te wegen wat de mogelijkheden zijn. Ja, maar je hebt ik het denk. nog niet besloten dat het gaat gebeuren. En nou, eigenlijk wel. Het is meer de vraag wanneer ga ja, ja. ik uh, bellen en een afspraak maken. Ja. Dat, dat gen, hè, dat BRCA1-gen, uh, verhoogt niet alleen maar sterk de kans op borstkanker, maar ook op eierstokkanker. Ja. U heeft dat gehad, u, heeft, u bent ook genezen daarvan. Um, ja, maar ook is bij u nog steeds de kans op borstkanker. Dat klopt. Ja. En is dat voor u dan ook iets waar u mee bezig bent? Nou, um, het begint weer wat manifester te worden, laat ik het zo zeggen. Ik heb uh, In 1996 ben ik ziek geworden. En toen is het begonnen met eierstokkanker. En mijn moeder is overleden aan eierstokkanker. Haar moeder had borstkanker. En uh, is daar ook aan overleden. Dus ik was eigenlijk de derde in de directe lijn uh, met kanker. Um... Maar het was nog niet duidelijk dat het dit gen was? Nee, dat was toen nog niet zo. Dat was in 1989, toen is mijn moeder overleden. En um, toen, toen zei ze zelf wel, uh, het zit in de familie. Maar toen was het nog niet zo uh, dat het onderzocht werd. Uh, dat je verwezen werd naar een kliniek voor uh, familiaire tumoren. Ja. En toen ik het kreeg, werd het een ander verhaal. Weer eierstokkanker, de derde in de directe lijn. En uh, toen heb ik het uh, later laten onderzoeken. In eerste instantie had ik zoiets. Laat ik eerst maar zorgen dat ik een beetje door die ziekte heen kom. En uh, ik zie wel op, op een gegeven moment zie ik wel weer verder of ik dat laat onderzoeken. En ik ben er echt jaren mee bezig geweest om te overleven, om het zomaar te zeggen. En uh, toen was ik eraan toe om dat te laten onderzoeken. Toen bleek dus dat ik het gen had. Ja. En uh, toen hebben ze vanuit het ziekenhuis ook nog onderzoek gedaan... naar weefsel van mijn inmiddels overleden moeder. En toen bleek dat zij het gen ook had. Dus ja. ik was de tweede waarvan ik het zeker wist, hè, dat ja. ik het gen had. En vermoedelijk had mijn grootmoeder het ook. En is het dan zo dat u, doordat u dat dus nu ook heeft... dat u overweegt ook om uw borsten te laten weghalen? Nou, dat heeft een tijd niet gespeeld, omdat ik uh, heel lang ziek was met die eierstokkanker en bezig om te overleven. En als je natuurlijk nog in, in zo'n fase zit, dan ga je niet preventief... Is daar weer. geen ruimte voor? Nee, er is geen ruimte voor. En dan is het ook nog wel zo van, is het zinvol... als je denkt dat je aan uh, eierstokkanker dood zult gaan... om dan je borsten preventief te laten verwijderen. Ja, Het is een beetje cru om het zo te zeggen, maar dat speelt natuurlijk wel. Ja. Uh, dus ik heb dat even laten rusten... tot een, uh, uh, ja, een moment dat ik in wat rustiger vaarwater kwam. En toen werd ik helaas ziek. Uh, uh, ik kreeg nog een soort kanker. Een andere primaire soort. En dus toen moest ik die weer verslaan. Ja. Uh, en het feit dat u er nu mee bezig bent wil zeggen dat het eigenlijk goed met u gaat. Dus. Juist, het gaat nu goed. Ik ben sinds vijf jaar zeg maar uh, schoon van de ja. laatste soort ja. kanker. Dat was darmkanker. En nu heb ik zoiets van oké, okay, ik ben nu misschien die overlever van eierstokkanker en dan ook darmkanker ik ben 54, is het nu nog de moeite waard... Ja, om daar het. toch naar te kijken, ja. om mijn borsten te laten... In die fase zit u nu. Ja. Maar toen jouw moeder dus uh, de eerste keer kanker kreeg... was jij nog een klein meisje, want je bent nu 27. Ja. Uh, een jaar of tien, zoiets, zou je het ja. geweest zijn. Ja. Hoe herinner jij je die periode? Want een klein meisje dat geconfronteerd wordt met een moeder met eierstokkanker. Ja, uh, in een in, interest, heel verdrietig. Natuurlijk heel erg bang uh, om moeder kwijt te raken... En uh, was ook heel veel verdriet. M mijn oma was ook heel jong overleden en dat kwam ook omhoog. En mijn opa, het, de, vader van, of, uh, de vader van mijn moeder, was daardoor ook heel erg gekrenkt. Uh, ja, was heel erg lastig. was ook lastig om daarover te praten. Want ja, was volgens mij twaalf dat, dat het begon. Tien, twaalf of zo. Ook beginnend puber. Dus ja. heel erg afzetten. En hoe dan? Boos. Heel erg boos. Dat dit jou ik... overkwam, dat jouw moeder ziek werd. Ja, nou, en, en, en boos, maar ook vooral heel verdrietig. Ja. ja, en nou, ik was boos dat mijn, mijn, mijn rugzakje steeds voller werd, dat ik zo volwassen moest worden. En het uitte zich bij mij in ook frustratie, omdat ik merkte dat ik er met zo weinig mensen over kon praten. Want die vriendinnen van mij, die speelden natuurlijk uh, ja, met andere meiden. En dat, dat ging hier niet over. En wilde jij dat wel eigenlijk? ik had daar toch wel een stuk behoefte aan, ja. En dat, dat vond ik toch lastig om het daar... Uh, ik kon het er wel over hebben, maar niet op de manier dat ik dat wilde. Met wie dan wel? Met je moeder? En toch met mijn moeder aan de keukentafel. Dat, dat zijn uh, altijd de beste gesprekken. En hoe gingen die gesprekken dan? Um, nou, met een lach en een traan. Altijd. Eh... Um... Vaak moesten bij mij altijd wel een soort barrière doorbroken worden. Dat ik denk, ja, ik wil er al over praten. En het doet zeer, maar ook oké. Okay. Dus dan was er vaak al... En wat wilde je dan bespreken? Nou, wat het met je doet. Waar, waar, waar, wat je angsten zijn. Dat je toch bang bent iemand te verliezen. Uh, het feit dat oma het ook heeft gehad. Uh, en je moeder het heeft. En ze ook vertelt dat overgroot oma het heeft. dan ga je zelf ook op een gegeven moment nadenken. Dan kan het mij dus misschien ook overkomen. Ja. En u zat daar tegenover een meisje van tien. Werd ook weer ietsje ouder. Er werd ook gelachen. Heel veel gelachen. Waarover dan? Ja, uh, over de een, een kaal hoofd. <laughs> uh, als je je pruik s'avonds tijdens het eten afzet... omdat je hoofd kriebelt, weet je. En dan uh, gaat de pruik van kind naar kind. En uh, ja, gewoon grappige dingen eigenlijk. Ja. Maar goed, op een gegeven moment werd dus duidelijk... dat u dat gen had. Ja. En die dochter, die, hè, uw, uw erf... He, degene die uw erfelijk materiaal in zich heeft, ja. die had dat mogelijk ook. Wanneer ben jij erachter gekomen hoe dat zat bij jou? Ik ben um, uh, op mijn 24ste... Volgens mij was ik 21 toen ben ik met mijn moeder meegegaan naar het ziekenhuis... en kreeg ze de uitslag van dat gen. En het grappige was, ik had inmiddels al biologie gehad... en ik kon al het aflezen voordat de uitslag werd uh, verteld aan het zwarte bolletje... Ja. dat we zoiets wisten. Oh, bingo. Ja. En, um, nou ja, en bingo. En toen? Wat, wat, wat deed dat met jou? Ja... Uh, het was wel heel emotioneel, maar het was ook een bevestiging. Want we hadden best al wel die verwachting om, dat je toch de, de kans groot acht... omdat er al zoveel gevallen in de familie zijn. Dus het was niet een complete shock. Nee, maar het had ook gevolgen voor jou. Ja, maar dat, toen kwam dat langzaam aan aan bod. Maar... Dat kwam nog niet helemaal binnen. Dat, dat kwam Een jaar later begon ik daar ook echt zelf over na te denken. En toen was het inderdaad heel erg verdrietig en angstig. Van, oh, wat is dat? En op mijn 24e heb ik besloten... omdat als je 25 bent en je weet het niet of je het gen eh, draagt... kom je onder eh, jaarlijkse controle. En ik zag mijn moeder elke keer naar dat ziekenhuis gaan. Dat is heel erg belastend, heel emotioneel. En eh, je zit toch even in een twijfel als dat niet nodig is, omdat ik het gewoon niet heb... waarom zou ik mezelf dat dan aandoen? Dus toen heb ik voor mezelf besloten, ik wil het weten. Om dan in ieder geval die controles door te gaan. En zo heb ik het ook echt voor mezelf in fases opgedeeld. Oké, okay, dan is dat weer een fase. En als ik daarin merk dat ik een oplossing zie... een preventieve verwijdering, dan ga ik op gesprek. En zo knip ik ja. het in losse stukken, want dan is het behapbaar. Maar kon jij, voordat je 24 werd... terwijl ja. daar he, dat zwaard van Damocles boven jou hing... Ja. kon je dat parkeren? Jawel, ik kon het wel parkeren, maar het was, dan, dan noemde ik het wel bijna wegstoppen. Het was echt wel lastig om, daar, uh, om, om dat te verwerken. Dat is eigenlijk pas begonnen toen ik de uitslag kreeg... en ook keuzes kon gaan maken, want dan kun je daarna gaan handelen. Ja. En hoe gaat zo'n verwerkingsproces? Want je zei, ja, op een gegeven moment ween je eraan. Ja, het, het is in het begin uh, is het heel erg onwerkelijk. En dan, ja, dan denk je, shit, ik ben de sjaak. Uh, maar je was ook heel boos. Ik, ja, ik, ik, in het begin word je natuurlijk heel erg boos. En, en mijn rugzak, die baksteen, hij voelt al zo zwaar. Er zit er nog een bij. En dat, dat, uh, ja, dat, dat zag ik ook echt een poos als een last. En dat, ik moest ook alleen maar spuien. Mensen moesten niet te veel terugzeggen. Ik wil dat vertellen en kwijt. En op een gegeven moment ga je erover nadenken. Van, ja, maar ik heb ook een keuze. Want mijn moeder heeft geen keuze gehad. Ik wel. Ik ben nog, Ik ben niet ziek. Ik heb wel, ja, de cijfers liegen er niet om. Ik bedoel, 60 tot 80 procent kans. En bij Angelina is het zelfs nogal hoger uh, op borstkanker. En dan ook nog 30 tot 60 wat opbouwt uh, voor eierstokkanker. Dus um, ja, dan ga je ook nadenken. En toen ben ik bij mezelf anders gaan bekijken. Ik heb opties en ik kan daar keuzes in maken. Um, Zoals bijvoorbeeld het preventief weg laten halen? Juist, ja, ja. Dat is een optie. En in ieder geval al onderzoek uh, jaarlijks ja. laten controleren. Maar opeens liep jij dus niet meer aan de hand van je moeder dat ziekenhuis binnen? Ja, maar voor mezelf. Dat was de grootste keerzijde. Dat we het ziekenhuis... Want oké, okay, daar ga je naar de heen. Ik wil het weten. Ik laat uh, bloed aftappen. Oké, okay, ik heb de keuze gemaakt, de handtekening. Maar dan ga je daar weer heen. Twee maanden, drie maanden later... En dan is het voor jezelf. Dan inderdaad is het niet meer, ben ik geen toeschouwer meer. Maar ineens was ik het centrum van aandacht. En ik had hoge hakken aan. En een mooie jonge vrouw. En ik voelde die ogen al naar me kijken. Dat ik binnenliep. Dat ik dacht. Oh, 24. Daar loop je dan in zo'n ziekenhuis. Dat was heel confronterend. Dat vind ik nog steeds. Zoals ik daar naar binnen loop. Dat voelt heel tegenstrijdig. Dat je zo jong daar al naar binnen loopt. En zoveel. Ook natuurlijk de herinnering van mijn moeder. Maar dan ook nog eens voor jezelf. Moet ik hier nou ook komen te liggen? Dat. Het, gaat, het speelt heel erg door je hoofd. Is het zo, want uh, los van het feit dat u daar natuurlijk werkelijk geen enkele schuld aan heeft, uh -huh. maar dat er iets is van schuldgevoel dat u het heeft overgedragen aan uw dochter? Um, ja, dat, dat zit er toch een beetje in. Dat je je schuldig voelt. Je weet, het komt via mij. Maar aan de andere kant, ik heb het ook via mijn moeder gekregen. Dus dat uh, het vermindert het schuldgevoel. Ja, ik kon er ook niet echt niks aan doen. Ik nee. kon er ook niks aan doen. Maar uh, je weet natuurlijk wel wat het impliceert. Het zorgeloze van je bestaan is eraf. En dat vond ik ja. zo ontzettend sneu voor haar. En het is natuurlijk niet alleen voor Lis, maar het is ook voor mijn drie zonen. Die hebben er in de toekomst mogelijk ook mee te maken. Die hebben het nog niet laten kunnen, controleren? Die hebben zich niet laten testen. Maar uh, zij kunnen natuurlijk ook drager zijn. Want uh, ieder kind van een ouder... met, een genetische, uh, met deze genetische afwijking... heeft 50 op het krijgen van... Ja. Dus ook mannelijke borstkanker? Ook, ja, ook ja. mannen. Ja. En hoe zit dat bij jou, Liz? Want je bent nu 27. Toch? Ja. Je hebt een vriend. Ja. Uh, je bent draagster. Je kan het dus wederom overdragen. Een ja. mogelijke nieuwe en ja. kinderen. Maar daar is ook gelukkig alweer een keuze in te maken. Namelijk um, embryo selectie. Dus dat je. je wat kan... inmiddels mag, geloof ik, hè? Ja, het is bij ons in Nederland heel veel toegestaan. Dus ik, kan, uh, ik heb de mogelijkheid om eigenlijk via IVF dan uh, de zwanger te worden. En dan kiezen ze mijn eitjes, waar het gen niet in aanwezig is. Zodat uh, de kinderen, hoe dan ook, niet dat brc agenda dragen. En hoe moet ik me jouw dagelijks leven voorstellen... los van het feit dat jullie hier net ook voordat het uitzien begon... heel vrolijk met z'n tweeën zitten? Ja. Zit er veel angst in, jou, in jouw leven? Um, minder dan voorheen. Ik, ik heb er inmiddels een plaatsje voor gevonden... en geaccepteerd dat ik, dit mijn rugzakje is. Want als ik hem zoveel zwaarder ga maken... dan ben ik heel van het huilen. En op een gegeven moment ben ik ook een beetje uitgehuild. Um, maar ik merk wel met vriendinnen... We hebben natuurlijk wel vaak gesprekken en uh, dat ze nog steeds schrikken van de lading die ik met mij meebreng over de keuzes waar ik voor sta. En mijn schoonzus is nu um, uh, helemaal happy met de vriend en over kinderen aan het nadenken. En dat gaat allemaal gezond en op vakantie misschien wel bingo. Dat dat de proces, ja, tenminste ik heb de keuze al dat ik het via IVF wil doen, via genselectie. Ja, dan denk ik ja shit, dat kan ik niet. Nee, zo. dat doet pijn. Ja. ja. En dat is een gegeven. Ja, absoluut. Ja. Dank jullie wel voor dit uh, gesprek. Naar aanleiding dus van het nieuws van Angelina Jolie... dat ze ja. preventief haar borsten heeft laten amputeren. Graag gedaan. En sterkte met alles. Ja, hartstikke En We ook nog veel lol samen. Nou, dat Absoluut. gaat wel goed komen. <laughs> ja. Dank dus Margreet Zuur en haar dochter Lis... bij de drager dus van het BRCA1 Gen. Dank jullie wel. Graag gedaan. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen met Margreet Rijntjes. Ja, er moeten veel meer jonge mensen gaan kiezen voor een toekomst in de techniek. En daarom gaan opleidingen veel meer samenwerken met bedrijven. Want daar leren ze het echt. In het uh, zogenoemde techniekpact is dat nu geregeld. Uh, dat er veel meer aansluiting moet komen met de praktijk... dat wist Jan de Jong allang en die zit hier tegenover mij. Goedenavond. Goedenavond. U bent uh, jaren docent techniek geweest aan een uh, technische mbo-opleiding... Ja, dat klopt. Ik ben 32 jaar geleden ben ik het onderwijs ingegaan als docent bouwkunde. Met alle plezier en met alle passie. Ja, maar, um, maar. de samenwerking tussen school en bedrijven die kwam maar niet van de grond. En u dacht, daar word ik helemaal gek van, want die ROC's die bakken er eigenlijk niks van. Nou ja, een beetje gechargeerd. Maar dus bent u een half jaar geleden uw eigen particuliere technische opleiding begonnen? Ja. Go College ja. heet die. Ja, correct. Um, de overheid als we dat pak mogen geloven. Zegt nu ook, ja, we moeten veel meer gaan samenwerken... bedrijven en de scholen. Kortom, u kunt weer terug naar die ROC waar u werkt. Ja, dat zou je inderdaad <laughs> zo, uh, zo kunnen denken of zo kunnen zeggen. En uh, kijk, die geluiden dat we dus meer moeten samenwerken... met het uh, beroepenveld en het beroepsonderwijs. Dat roepen we al heel veel jaren. Roepen we dat al. En uh, dan is Techniek pakt natuurlijk weer een mooie impuls. En dat geeft weer een heleboel aandacht. Vooral denk ik ook om mensen te triggeren voor uh, techniek... Want de instroom die blijft wel achter ten opzichte van de uitstroom ja. hè, op dit moment. Maar wat sluit er dan zo niet aan eigenlijk tussen die ROC? Waarom moet er eigenlijk zoveel meer op de praktijk uh, gericht worden? Ja, ik denk dat het ook een kracht is van het middelbaar beroepsonderwijs... om samen te werken met het bedrijfsleven. Dat heeft vooral ook te maken met de actuele kennis... die je dus ook steeds minder in het uh, beroepsonderwijs uh, terug ziet komen. Ik ben zelf dus uh, 52 jaar, 32 jaar in het onderwijs. En ik kreeg daarbij steeds meer ook het gevoel van... Uh, ja, nu ben je al zo lang bezig, Jan. En je doet dat met, met ook met passie en gedrevenheid. En je zoekt steeds ook uh, de contacten met, uh, met het bedrijfsleven. Maar toch ben je zelf niet meer die autoriteit van, van, drager, van drager van actuele kennis. Want je bent docent en dan ver, ver, verlept dat een beetje, het nieuws daar, Of de, de, act, de, de kennis daarover. Ja, je probeert dat via je scholing wel zo goed mogelijk uh, bij te houden. Maar je ziet natuurlijk als je door de trouw naar buiten kijkt... dat die technologische ontwikkelingen steeds sneller gaan mm -hmm. in de laatste jaren. Maar ook steeds breder worden. En hoe kun je daar binnen je beroepsonderwijs op een goede manier op aansluiten? Ja. Maar waarom denkt u, hè, die ROC's gaan dat nu doen? Die gaan veel meer samenwerken met het bedrijfsleven? Is dus nu het idee van de, zo de overheid? Zo staat het wel in uh, techniekpact, uh, ja. Maar u heeft ja. Er, bent daar cynisch over? U denkt nou, ik moet het eerst nog eens even zien... Nou kijk, de, uh, zoals ik aangaf, techniek pakt, is gewoon een hele goede impuls weer... om dus uh, de aandacht op techniek te leggen. Want techniek heeft natuurlijk heel lang uh, slecht imago gehad. Van, uh, kies vooral niet voor techniek, want dat zijn feile handen, kromme ruggen. Uh, je zit uh, voor je, 50 zit en de, de WHO. Nou, ik ken toch een heleboel campagnes waarin ze juist zeggen... kies wel voor techniek. Precies, dat zijn hele goede campagnes. Maar we uh, bedoelen dat een bepaald imago, als ze de ouders zelf moeten kiezen... dat ze dan uh, eerder kiezen voor voortgezet onderwijs... als voor technisch onderwijs, in mm -hmm. die zin. Dus uh, dan is pakt natuurlijk een, uh, weer een hele Ja, Maar ja, waarom positief bent u dan invlof? cynisch? Want dat bent u. Wat denkt u dat die ROC's nou, dan Nou, ik, meer... ik ben niet cynisch. Maar ik denk van... Uh, het plan is goed. En in onderwijsland heb ik ook wel gezien... zijn we daar ook heel goed in om plannen te maken. Mm -hmm. En dan? Want, wat gaat er dan in uw ogen... Want nu kijkt u toch cynisch, hoor. Ja, want had, ja, ja, wat ja, heeft ja, ja. u dan meegemaakt bij die ROC's dat u denkt... het is een heel goed idee, maar het gaat waarschijnlijk toch niet werken... En, Daarom ben ik die eigen school. Nou, ik weet niet of dat, of dat er niet gaat werken. Ik bedoel, Dat zal de tijd verder ook leren. Maar ik heb er wel een, een punt van zorg in. En dat is namelijk binnen het onderwijsveld kunnen we dat allemaal handelen. Wat er dus gevraagd wordt. Um, als we kijken, want het kost ook geld. En wat we dus uh, meerdere keren gezien hebben bij verschillende projecten. wanneer nu is de techniek pakt. We hebben het platform Beter techniek. Uh, we hebben uh, BIP subsidies hebben gehad. Allemaal initiatieven om met in name het beroepenveld en het beroepsonderwijs korter bij elkaar te brengen. Mm -hmm. En als we nu achteraf kijken, wat heeft het tot welk resultaat geleverd? En ik denk, eh, dus zullen de bedrijven in techniekpak zullen dat ook ja. duidelijk stellen. Maar is het van... zo dat, dat in uw tijd bij het ROC dat u uh, veel meer wilde samenwerken bijvoorbeeld al met bedrijven? En werd u daarin tegengewerkt of zo? Ik bedoel, was het zo dat, dat u wel iets wilde, maar, maar was het gewoon een, een, een, iets waar u tegenaan liep? Ja, nou, zoals ik net aangaf, de samenwerking met het bedrijfsleven... ben ik altijd een groot voorstander van geweest. Met name ook van, uh, je bent uh, beroepsonderwijs, dus je leidt op naar een beroep. En dat je daar het beroepenveld heel nauw uh, bij betrekt. En zo heb ik dus uh, vrij recent het initiatief genomen... om voor een opleiding bouwkunde zeg maar, een opdracht vanuit het bedrijfsleven... in een onderwijsleersituatie te leggen. Om vooral het, ja, het realiteitsgehalte zeg maar, zo hoog mogelijk te creëren... Mm -hmm. Eh, maar goed, het ontwerpen van een gebouw doe je niet in je eentje. Daar heb je meerdere disciplines bij nodig. Om ook eh, de discipline van installatietechniek... en de discipline elektrotechniek, om die daarbij te betrekken. Nou, dan krijg je een, een geweldige dynamische leersituatie... gaat er dan ontstaan. Eh, dat de leerlingen onderling ook gaan overleggen... en gaan afstemmen van, over de, ja, de technische mogelijkheden... Zeg maar, binnen dat ontwerp. Mm -hmm. eh, dat is een heel positief element... Uh, de leerbedrijven die daarbij betrokken zijn... die zijn ook positief. Die doen een stukje begeleiding. Maar toch en... is het niet gelukt, niet? Nou, ik, ik zal even, even mijn verhaal verder ja. afmaken... van uh, de leerbedrijven die bij betrokken waren... die, die, die leverden ook een stuk expertise aan. Mm -hmm. dat, dat komt ook gelijk tegemoet aan, mijn, aan mijn eerste, uh, wat ik eerst heb aangegeven... van dat ik zelf niet meer de autoriteit ben van drager van actuele kennis. Nou goed... Um... Dat hebben we dus een aantal keren zo, als een pilotversie, hebben we dat uh, gedaan. En uh, leerlingen zijn positief. De, bedrijven, de leerbedrijven waren enthousiast. Ook de docenten die erbij betrokken waren. En op een gegeven moment kom je op het punt van... ja, en nu uh, verduurzamen, nu zeg maar verankeren in het opleidingscurriculum. En daartoe ging het mis. Wat de gebeurde. organisatie zag geen mogelijkheid om het organisatorisch zeg maar, op te pakken... om dat verder te continueren. Oké, okay, dus het was een grote teleurstelling en toen dacht u, weet je wat ik ga doen? Ik begin mijn eigen opleiding, een particuliere opleiding, waar ja. uh, mensen uh, nou, een, een bedrag moeten betalen van 2500 euro per jaar. Klopt. Dus dat is ook niet niks. Ja. Twee, inmiddels twee leerlingen heeft u. Ja. Is het niet zo dat u, hè, want u bent net begonnen in september. We zijn vorig jaar september zijn we gestart uh, met drie leerlingen. Ja. Eén leerling heeft er tussentijds voor gekozen... om over te stappen naar de, de petrochemische industrie. Het botlekgebied, zeg ja. maar. Maar wat gaat u anders doen... Dan, hè, waardoor u denkt, dit, dit is beter. Dit sluit beter aan bij, bij dat wat we nodig hebben aan techniek... dan wat er nu geleverd wordt. Ja, wij gaan dus uh, nauwer samenwerken met die bedrijven. En we hebben ook gezegd in onze onderwijsvisie... dat het bedrijfsproces is leidend. En het onderwijsproces laten we daarop aansluiten. Dus in drie zinnen draaien we het 180 graden om. Want het, het, het bedrijfsproces, daar gebeurt het. Daar kun je het leren. En het, en het bedrijf moet ook gewoon kunnen functioneren. Want hij moet gewoon geld verdienen. Ja, maar het is zo dat dat pak dat dus nu ook wil. Hè? Die wil dus ook samen gaan werken met die ROC's. Daar gaat nu ook geld naartoe. Uh, dat lijkt me ook weer lastig voor u. Dat, dat maakt uw positie ook weer lastiger. Lijkt me om die bedrijven dan aan uw kant te krijgen. Ja, dat weet ik niet. Dat is de keuze aan de bedrijven. En Ik zeg mm -hmm. altijd maar de klant kiest. Wat dat betreft. Wij mm -hmm. het zetten, dit, dit product zetten wij in de markt. En waar we vooral ook uh, sterker goed in zijn, dat is de kleinschaligheid. Ik ben uh, 32 jaar geleden in het onderwijs begonnen. Het was allemaal nog voor alle fusiegolven. Het waren nog een autonome school. En dan was je zelfstandig. En dan was je kleinschalig. En je had dus een uh, sociale controle over de leerlingen. Je wist wat ja. er gebeurt. En leer je dan beter op een kleine school? Dan leer je beter op een kleine school. Grotere betrokkenheid. Dus de leerling is meer aandacht voor. Hij voelt zich niet verloren. Mm -hmm. Heeft hij iets dan heb je dat heel snel in de gaten en dan kun je daar actueel uh, op inspelen. Maar leert u ook beter aan te sluiten bij het bedrijfsleven? Bij de dingen die ze daar nodig hebben, met een kleine school? Dat lijkt me wel, als we dus uh, zeggen dat als het ware bij de bedrijven op het schoot zitten. En dat we daardoor uh, dus alle actuele zaken gewoon meepakken... en zelfs uh, zover gaan dat we zeggen van het, het basisdeel laten we door de docenten doseren... De actuele situatie, daar hebben we het leerbedrijf ook bij nodig. Van leerbedrijf heeft u voor ons contact met een brancheorganisatie... of met een leverancier of een fabrikant... waar we dus de actuele situatie zeg maar, uh, uh, als het ware kunnen inkopen... in de vorm van uh, gastcolleges of docenten die ja. we daarvoor inhuren. En uw droom is dat er in elk geval een, een grote school ontstaat. Of tenminste, een klein, kleinschalige school. Een kleine grote school, <laughs> een ja. Een kleine grote school, precies. Dank u ja. wel. En sterkte en succes met uw school, met de Go College. Ja. Dank u wel. Ik, uh, ik sprak met Jan de Jong van het Go College, dus van uh, particuliere, een particuliere technische opleiding. Dit was hem, de uitzending van Max. Informatie en ook uitzendingen terugluisteren kan op onze site tweedingen.nl. Morgen zit hier mijn collega Alice de Bruin, en die praat onder andere met een Alzheimer patiënt... die zelf een brochure heeft geschreven over zijn ziekte. Ja, BNN Today, die neemt het nu van mij over. Willemijn Veen over, wat, wat staat er bij jullie in het... Uh... In het draaiboek. In het beklaagde bankje. Uh, Frans Wekers, half negen, begint het debat ja. weer zo ongeveer nu is dat dus. Um, dan begint hij aan zijn antwoord, dus dat volgen we uiteraard live. We schakelen voortdurend naar Den Haag. En we schakelen voortdurend naar het Songfestival. Onze eigen entertainmentman ja. Mark Koster zit hier naast mij. Uh, die gaat eens even de boel van Filijn commentaar voorzien. We hebben Frits Hoefnagel, uh, VVD, Corrive en Groot festival fan oh. in een kroeg in Den Haag. De kroeg van de broer van Marga Bult. Mind you, natuurlijk. Uh, hè, wanneer deed hij ook weer mee? Wat was het? 5, 97? Je denkt toch niet dat ik dat paraat heb, Re Recht op in de wind. <laughs> We weten het allemaal nog. Dus het wordt uh, veel geschakeld naar uh, alles wat er nu gebeurt. En dat is gezang en politiek. Dat allemaal en nog meer dingen. Zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Bijna 1 minuut over half negen. Hier is Renate Evers met het NOS Journaal. De Belastingdienst heeft vorig jaar mogelijk tientallen miljoenen euro's aan huurtoeslag ten onrechte uitgekeerd. Dat staat in de rapporten van de Algemene Rekenkamer. De Belastingdienst zet toeslagen bijvoorbeeld niet op tijd stop of gaat uit van verkeerde gegevens over het huis of de huurder. De arrestatie van twee antimonarchisten op 30 april op de dam was een gevolg van slechte communicatie. Dat staat in het feitelijke laas. Dat is gemaakt in opdracht van burgemeester van der Laan. De communicatie met het actiecentrum via de portofoon en tussen de agenten onderling was een probleem. De twee antimonarchisten werden onterecht opgepakt en kwamen al snel weer vrij. Op Curaçao is de uitvaart bezig van Helmin Wiels. De kist met het lichaam van de vermoorde politicus ging eerst naar het parlement voor een herdenking. En daarna werd in het stadion van Willemstad onder grote belangstelling afscheid genomen van Wiels. Hij wordt morgen in besloten kring begraven. En de World Press-foto van vorig jaar... wordt door experts op zijn echtheid gecontroleerd. De organisatie van de prijs wil daarmee een einde maken... aan alle speculaties over de foto van een begrafenis in Gaza. Velen denken dat de foto is gemanipuleerd. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 14 mei, 2 over half 9. Goedenavond. Over een uurtje, dan staat Anouk de eer van Nederland te verdedigen op dat Songfestival-podium. En ik zei net, Marga Bult. Het was in 97. Nee, dat was in 87. Ik weet het alleen nog zo goed. Het was een prachtig nummer. Lach mij niet uit, Mark Koster. Onze entertainmentman naast mij die gaat zo meteen live het voor ons volgen... en het commentaar leveren. En Frits Hoefnagel, vvd Corrivé, is in, de studio in, of in een café in Den Haag... en geeft daar zijn deskundig commentaar. En wie het ook niet makkelijk heeft, of in ieder geval op dit moment al niet makkelijk heeft... is uh, Wekers, de staatssecretaris van Financiën. Het debat is na een schorsing net weer begonnen, begonnen of staat op het punt van beginnen. Zometeen live de NOS in Den Haag voor het laatste nieuws. En naast mij uh, internetgeek Elger van der Wel. Goedenavond. Goedenavond, die, die al de hele week een beetje opgewonden is. Altijd, hè. Ja, want... Uh, morgen, uh, uh, weer een hoogspuntje in het jaar van een nerd. Uh, het, het grote ontwikkelaarscongres van Google, Google I.O. Dat zeg maar, uh, er gaan alle, alle mensen die iets met Google te maken hebben... ontwikkelaars die die software bouwen, gaan naar Amerika toe... om daar uh, van Google te horen wat er allemaal is... en dingen te leren van Google. Onder andere om nieuwe apps te bouwen voor de Android-telefoons. Dit klinkt allemaal nog niet heel spannend, vind ik. Maar wat jij zo meteen gaat vertellen... want ik, uh, ik weet het, want jij hebt het al aan mij verteld... Uh, ik vind dit een hele grote stap in, um, ja, ja, is, in, in alles eigenlijk. Nou ja, Google is wel bezig met natuurlijk de toekomst. En, en nou. we zien steeds meer stapjes, zeg maar. Heb ik tenminste, mijn gevoel is dat wij. En meer mensen hebben dat. Dat we steeds meer stapjes zien van hoe Google de toekomst ziet. En uh, dat is en even is wennen, zeg maar. Scary, uh, het is vind scary, ik. maar ook ja. wel weer heel interessant en, en nuttig. Dus. Zo meteen, nou. uitgebreid. Maar eerst het sportnieuws. Ook spannend. 12 van Peperstraten. ik ben benieuwd. Ja, we beginnen met wielrennen. wielrenner. Robert Geesink is in de Giro d'Italia twee plaatsen gezakt in het algemeen klassement. Geesink kon in de eerste rit met een serieuze aankomst bergop niet mee met de beste. en moest zijn plek in het klassement afstaan aan de Colombian Rigoberto Urán. Deze Urán won de tiende etappe vandaag voor zijn landgenoot Carlos Bitancourt. En de klassementsleider Vincenzo Nibali werd vandaag derde. Um, Geesink finishte als veertiende. en staat nu dus vijfde op twee minuten en 12 seconden van Nibali. Stanley Menzo is vandaag gepresenteerd als nieuwe trainer van Lierse SK... de club waar Menzo als doelman ook al drie seizoenen onder contract stond... en waarmee hij ook landskampioen werd en later ook de beker won. Een terugkeer die dus voor de hand ligt. Ik, ik denk het wel, ja. Ik, zo heb ik er ook over gedacht toen ik werd benaderd. Van ja, het, het had zo moeten zijn en dit was het moment waarschijnlijk... want het heeft wel eerder al gespeeld, maar het moment was waarschijnlijk nog niet daar. En volgens mij is dit het moment... En... Of je het bijgeloof of toeval wil noemen, het had zo moeten zijn inderdaad. Ja, Menzo was nog nooit eerder actief als hoofdcoach op het hoogste niveau. In Nederland trainde hij drie clubs in de eerste divisie, AGO, VV, Volendam en Cambuur. En vanaf 2010 was hij assistenttrainer bij Vitesse. Maar daar voelde hij zich niet meer op zijn gemak. Niet op mijn gemak, omdat ik toe was aan deze stap weer op eigen benen staan. Weer de eindverantwoordelijke te zijn... Dat we, daar we eens kan toe. En dan, dan voel je je misschien minder op je gemak. Ja. En dan nog een leuk nieuwtje wat betreft beachvolleybal Want een unieke ranking voor Sophie van Gessel en Madelijn Meppelink. Ze staan namelijk eerste op de wereldranglijst. Nog nooit stond een Nederlands beachvolleybalduo duo, mannen en vrouwen, zo hoog. Van Gessel en Meppelink wonnen dit seizoen een toernooi in Antalya. En eindigden bij toernooien Japan en China twee keer als vierde. Genoeg om dus eerste te staan op de wereldranglijst. Was hem voor nu. We zijn er weer om tien uur met Langs de Lijn. Wie heeft het moeilijker, Twan, denk je? Nou, Wekers of ik? Ja, Wekers. Wekers of Anouk bedoelde ik eigenlijk? Nee, Anouk gaat het. Die zie ik wel de finale halen. En Wekers? Ja, nou. 50-50, denk ik. Of hij het overleeft. Goed. Waarom vraag ik het eigenlijk niet aan jou? Ja, Nou, omdat jij er verstand van hebt. Je doet toch ook wel eens een nieuwsprogramma. Radio 2. dat wel. Precies. En het volgende nummer heb ik jou nog op zien dansen: Sportgala. Op het podium op tv. Your time with call I took no time Dikke hit vorige zomer en ook vooral tijdens de zomerspelen. Carly Rae Jepsen, call me maybe. Radio 1, PNN Today. NOS-verslaggever Peter Blok in Den Haag. Goedenavond. Goedenavond. Net weer begonnen, het debat. Ja, de eerste termijn van de Kamer uh, zat erop en nu is Wekers begonnen aan zijn termijn. En uh, ja, daarin staat natuurlijk centraal of hij het vertrouwen van de oppositie, van een groot deel van de oppositie, kan terugwinnen. Want ja, hij ja. heeft het toch wel zwaar, hè? Want de meeste... Partijen of in ieder geval sommige partijen die overwegen... straks zelfs een motie van wantrouwen. Ja, Wekers, we weten het. Hij wist niets van die fraude door Bulgaren met toeslagen... terwijl politie, openbaar ministerie en nota bene zijn eigen belastingdienst... het wel wisten. Nou, dat heeft in ieder geval tot uh, veel commotie geleid de afgelopen weken... en dus ook veel kritische vragen van de oppositie. Laten we even luisteren. Dit debat gaat over fraude met toeslagen. Over oplichterspraktijken over georganiseerde criminaliteit. En door deze grootschalige fraude die nu aan het licht is gekomen... staat dit vertrouwen onder druk. En dit vertrouwen is juist de basis onder het toeslagensysteem. Daar staan we dan alweer. Dit kabinet zit er precies zes maanden en tien dagen. En we hebben hier nu al vijf keer gesproken... over de vertrouwenskwestie van een bewindspersoon. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat hij hier niet van wist? Wie heeft eigenlijk de regie in deze kwestie? Op de televisie zagen wij Bulgaarse geruchten... waar reisbureautjes zijn opgericht om plundertochten... en toeslagenweekends te boeken naar het toeslagen Walhalla Nederland. De staatssecretaris zit erbij, kijkt ernaar... en zwaait uit het raam naar de voorbijrijdende bussen van Balkan -tours. Maar hij wist er niks vanaf, zegt hij. Alle terechte ontwaardiging over de toenemende verouderde met toeslagen... kan niet wegnemen dat de Kamer de nodige boter op het hoofd heeft. Niet alleen vandaag, maar al vanaf de invoering van de toeslagen. Ik denk dat het voor deze Kamer goed is om bij de afweging... hoe heeft een kabinet gehandeld, ook te kijken... af en toe kijken hebben we ook niet zelf wellicht een klontje boter op ons hoofd. Want ik denk dat dat helaas, helaas ook zo is. Ja, en uh, zo hebben we eigenlijk het hele debat tot nu toe uh, samengevat. Hè. Van uh, eerst hoorde je de kritiek van de oppositie... en daarna de twee regeringspartijen, het groot van de Partij van de Arbeid... en ook Hel Helman Peres van de VVD, die het opnemen juist uh, voor ja. wekers. Um, ja, veel kritiek, uh, zeg je. Hij was niet de enige. Want Ed Groot, jeetje, als je Twitter een beetje hebt gevolgd... Uh, die stond uh, qua trending topic nog boven Wekers. Die had het ook niet makkelijk, hè? Ja, dat, uh, die fungeert inderdaad ineens als uh, bliksemafleider. Ja, de woordvoerder van de Partij van de Arbeid bleef erg vaag... over wat hij er nou allemaal uh, van vond. Dat Wekers het niet wist dat hij uh, toch laat in actie kwam. En ja, hij moest zich nadrukkelijk uh, uitspreken... en had daar zeer veel moeite mee. Mee, en ja. bleef heel vaag over wat hij uiteindelijk met Wekers van plan is. En uh, ja, dat kwam hem op een overdosis aan kritiek te staan. En uh, Twitter, ja, dat... dat uh, ja, uh, dat was af en toe niet mis hoor. Ik lees hier Frits Wester. Uh, plaatsvervangende schaamte bekruipt me bij het optreden van PvdA groot in de Wekers. Ja, wissel in het elftal, hè, dat zegt zijn chef, ook uh, Kees Berghuis. Oh. En uh, ja, zo, uh, zo buitelt iedereen over elkaar heen. Maar wat uh, deed hij dan nou specifiek zo onhandig? Nou ja, onhandig. In ieder geval strijkt hij de oppositie... die toch al boos is op Wekers, weer flink tegen de haren in. En ja, was te nadrukkelijk Wekers aan het beschermen. Ja. ja, en dat is toch wat onhandig als iedereen nog zoveel vragen heeft... en Wekers zichzelf moet verdedigen. Om dan al te zeggen van, ik steun die man. Ja. Dat is dus nu begonnen, die verdediging. Wekers is net bezig. Um, kan je zeggen, hij heeft zijn eigen lot in handen... als hij het nu niet verknalt, dan afleeft hij het waarschijnlijk wel? Ja, omdat inderdaad die regeringspartijen... VVD en Partij van de Arbeid hem steunen... Ja, met een beetje geluk nog een paar partijen... Ja, en dan, dan heb je ineens in ieder geval een ruime meerderheid... die je toch in het zadel houdt. Ja, als de hele oppositie zegt van wegwezen... Ja, dan is het toch wel erg dun, die steun. Ja. Maar ja, Wekers heeft dus vandaag nog heel veel uit... te leggen. Leggen. Wat wist hij nu wanneer? Krijgt hij ook wel genoeg te horen van zijn ambtenaren? Want er was natuurlijk de afgelopen weken ook veel gedoe, hè? die ambtenaren... die van alles en nog wat zeiden over hun baas Wekers. Ja. Ja, uh, ze zeiden zelfs uh, Wekers liegt... Nou, dat is nogal wat. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Ook al overleeft hij het debat. Ja, dan... hoeveel gezag heeft hij dan nog, Precies. Hè? Wat ja. moet je met die 50.000 ja, uh, ambtenaren? En, uh, en loopt hij dan uh, tegen een deukje aan? Ja, het, uh, het wordt lastig om uh, verder te functioneren. Maar ja, per se weg, uh, dat hoeft hij ook waarschijnlijk niet. Nee. En Ho -ho -ho -ho. dan is het erg, uh, erg spannend wat er strakjes gaat gebeuren. Maar dus ook vrij veel hangt af van zijn verdediging. Is hij net mee begonnen. Ja. Dat gaan we kritisch en nauwlettend volgen. En daar komen we straks... Uh, bij jou mee terug. Ik had niet anders van je verwacht, maar hoe schat je het in? Ja, ik denk de hele tijd dat hij door het oog van de naald gaat kuipen, Maar ja, wat ik denk is niet van belang. Het is uiteindelijk wat die Kamerleden <laughs> zeggen en besluiten. Het is niet van belang, maar het is wel leuk om te horen. Het is wel leuk om te horen en daarom zei ik het ook heel erg. Ja, ja okay. Jij zo. denkt dus dat hij het gaat redden. We, uh, we gaan het zien. Dank je wel, Peter. Straks meer. Uh, ja, het gaat bijna beginnen, de halve finale van het Eurovisie Songfestival. Over twee uurtjes weten we of Anouk mee mag doen. Eindelijk zitten we er dan weer in, in aan de finale. Maar houden je uiteraard hier op de hoogte. Morgen dan uh, iets heel anders. Morgen. begint in San Francisco. Het ontwikkelaarscongres van Google. Google IO. De plek waar al het nieuwe speelgoed van de zoekmachine Nerds gepresenteerd wordt. En onze eigen Wiskit Elger van der Wel, die uh, zit al de hele week op het puntje van zijn stoel. <laughs> Vind het e ja, ja, maar je vindt het echt leuk, hè? Ja, ja dat maar zijn wel de dingen. Weet je, weet je, ik volg het technieuws. En hetzelfde met het groot nieuws, als er een vliegtuig naar beneden komt, is dat spannender <laughs> dan als er, gewoon, als er gewoon niks gebeurt. En het is toch een beetje een vliegtuig naar beneden komt. De Google IO uh, concreet. Het grote ontwikkelaarscongres ja. van Google, waarin ze allemaal nieuwe gaan vergelijking. vertellen. vergelijking. Ja, um, dat denk ik me ook net. Maar even, even voor het beeld. Is het een beetje, als, als die presentatie van Apple... dan weten we altijd, dan Steve Jobs die, die kroop het podium op... en die stond daar en die, die spuit zijn ideeën over de wereld... krijgt een waanzinnig applaus, een beetje... Ja, om hem heen was het echt. Moeten we ook zoiets hier verwachten? Ja, Google heeft niet die, die, die, die, die sexiness heeft het niet, maar je moet wel verwachten, een podium met bizarre dingen. Vorig jaar hebben ze met die Google Glass waar Google mee bezig is, die, die, die bril met, met intelligentie in de camera, van alles erin waar je ook een schermpje in hebt, zijn ze live in de presentatie uh, gaan parachute springen. Dus zag je een vrije val gefilmd via de Google Glass live in de presentatie, gingen ze ook met die mensen praten. Het was en ademhalen. Bizar. Ja, ja, kijk nou, ik word er zo blij van. Dat, is gewoon... Dat was vorig jaar, daar hebben we ja. een stukje van. You've seen some really compelling demos here. They were slick, they were robust. Uh, this is going to be nothing like that. <laughs> this can go wrong in about 500 different ways. So tell me now, who wants to see a demo of glass? Wat was die, die Brin, hè? de topman ja, van Google. een van de topmannen van Google. Van de. En die is inmiddels bekend met uh, zijn glazen op. Dat is, zeg, de bekendste foto van hem is dat hij zijn Google Glass op heeft. Heb jij er een? Nee, nee want die dingen er zijn er 2000 in Amerika op dit moment. Um, echt voor heel veel geld, voor 2000 dollar of zo, verkocht aan aan mensen die zich hebben aangemeld, ja. bewust ook niet echt journalisten. Um, uh, en ik wacht eigenlijk vooral tot Google mij opbelt en zegt: Elke, ah. we hebben een lichter op kantoor. Ja. <laughs> Kom op we proberen. Vergeet Google nieuws. Verzorg uh, vergeet Google glasses. Dat is oud nieuws. Dat is oud Ja, ja, ja, ja. ja dat ja, voor jou wel. Want er zijn nu is dat de congres. Er zijn ja. al dingen uitgelekt. Jij weet dingen? Nee, ik weet altijd dingen. Ja, nee, vertel. Uh, um, kijk, Google is een bedrijf wat van alles doet. Vroeger was het de zoekmachine, maar tegenwoordig maken ze uh, tablets, laptops, uh, die glas. Uh, ze hebben zoekmachines, ze hebben uh, sociaal netwerk, Google+, Plus. Uh, ze hebben echt van alles. En eigenlijk allerlei facetten daarvan gaan we morgen zien. Uh, waarschijnlijk kleine updates aan Android voor mobiele telefoonsbesturingssysteem. Een van de dingen die echt wel uh, uh, interessant is, die ze morgen waarschijnlijk gaan aankondigen, is een nieuwe chatapplicatie. Um, ja. Een soort concurrentie voor WhatsApp, Facebook, Messenger, Google moet mee. Dus die gaat alle communicatie in een app stoppen. En dan hebben we opeens een Google uh, chat app, zeg maar. Dat is al uitgelekt. Maar het meest interessante is meer de, de grote lijn als je kijkt waar Google mee bezig is. Dus op allerlei vlakken. En dat gaat van echt tot ook de ontwikkeling van Google Class in. Is dat ze uh, op een andere manier de wereld in de toekomst zien. Hoe wij in de wereld staan. En daar zijn ze, zijn ze heel goed mee bezig. En, en dat heeft de... te maken met dat, uh, ik heb er namelijk al iets van gezien, iemand op mijn redactie heeft dat, Google Now. Ja, een van de dingen is Google Now, dat hebben ze eigenlijk een jaar geleden heel voorzichtig in een paar smartphones ingebouwd. En Google Now is een dienst, heel simpel, Google verzamelt allemaal, allemaal informatie van ons. Uh, jij zoekt iets in de zoekmachine, uh, terwijl je ingelogd bent, dan kopt hij het aan jouw profiel dat jij daarop hebt gezocht. Um, ik zoek dat ik op vakantie ja. wil naar Parijs. Als je dat aanzet, houdt Google als je het wil, stuurt hij jouw locatie op dat moment door, dus dan weet hij waar je bent. Dat kun je kiezen, kun je aan of uitzetten. Ja. Als je dat koppelt, dan kun je daar interessante dingen mee. En Google heeft veel meer. Want hij heeft jouw e-mail als je Gmail gebruikt, je agenda als je Google Calendar gebruikt. Hij weet wie je vrienden zijn, als je Google Plus gebruikt. En als je, als je naar nou al die dingen aan elkaar koppelt, en je laat daar allerlei ja, technische algoritmes op los. Dus ja. kunstmatige intelligentie dan kun je dat koppelen. Nou ja, en wat je dan kan, is... Uh, wat Google in ieder geval probeert met Google Now... is voorspellen wat jij wil weten op dat moment. Dus heel simpel voorbeeld. Um, ik ga morgen vakantie, stel je voor. En ik kijk morgenochtend Google Now. Dan zie ik daar mijn vluchtinformatie... waar ik heen moet, het vliegveld of die vertraging, et cetera. Waarom? Omdat ik ooit een mailtje heb gehad... met mijn vluchtnummer erin. Dat slaat hij op. Hé, hey, een vlucht. Als de dag daar is... Dus zonder dan dat jij erom gevraagd hebt, zegt hij... Ja. Uh, morgen vlieg je om tien uur... Ja. Zou u, en dan? Wat, wat zegt hij dan in het. Nou ja, dat kan bijvoorbeeld zijn dat hij zegt: van Let op, je vlucht heeft vertraging. Maar ook als jij uiteindelijk landt. in de ja. locatie waar je bent. en je hebt je in je agenda uh, het adres van je hotel gezet. van ik moet in dat hotel inchecken. dan, in Google, uh, in je dan je zegt hij meteen: ja. uh, Je moet uh, uh, met je huurauto uh, deze route rijden. Want hij weet dat. Freaking. Of oh, ik, had het, ik had het zaterdag, toen had ik met een paar vrienden een kroeg afgesproken. Ik wilde ze even de link sturen van de site, dat ze een kaartje hadden waar ze heen moesten. Dus ik had gegoogeld op de naam van die kroeg. En even later start ik Google Now op. En toen uh, zag ik opeens van. Die kroeg en ik had het niet eens in mijn agenda staan dat ik naar die kroeg ging, maar hij wist het. Want ik had erop gegoogeld. Ik kan ook, Zach, gewoon nu proberen wat te Dus Google je hebt gegoogeld nou... op die kroeg en toen kreeg je een ja. berichtje met wat stond daarin? Uh, de route naar de kroeg met het openbaar vervoer. Want ik zat met het OV en niet met de auto. Ongevraagd. als ik nu kijk in Google Nou, dan zie ik het weer voor Utrecht en Hilversum. Utrecht woon ik, Hilversum ben ik nu. Ja. Maar ik zie ook um, de route met het OV naar uh, een adres in Laren. En dat klopt, want dat heb ik vanmiddag gegoogeld met, want ik heb vanavond een afspraak in Laren <lacht> na de uitzending. <lacht> En dat zegt hij nu. Ja. Kijk, ik heb het gewoon op mijn telefoon. Dan heb ik gewoon de, de route naar Laren met het OV. Gewoon op basis en, van die informatie. Die en dan die... weet hij ook nog, geeft hij ook nog een bericht van OV en niet van files. Omdat hij ziet dat jij altijd met de trein reist, ja. bijvoorbeeld. Ja, ik heb en... ooit wel ingesteld dat ik met de trein reis. Maar bijvoorbeeld ook, hij wist twee dagen dat ik nou ging gebruiken. Wist hij, volgens mij werk jij daar. En dan klopt dat. Dan komt dat op de vestig. Had hij eigenlijk na twee dagen al geschat, jij ja, daar. Omdat je gewoon... Elke dag daar bent en dat zie je natuurlijk omdat je hoe heet dat, je, je, je signaal geeft dat gewoon door waar ja. je uithangt natuurlijk. Ja. Maar is dit nou, dit, dit is allemaal, uh, uh, het is natuurlijk niet dat Google voor ons denkt, het is informatie nee. die er is, die ja. ze koppelen. Uh, die ze eigenlijk al hadden, dus. Ik bedoel, ja. eigenlijk, uh, dit klinkt heel nieuw, maar ze, Google wist dit allemaal al van ons, alleen nu weten wij het ook. Nee, maar Google, dit is eigenlijk de grote missie van Google. Uh, de, de missie van Google is uh, relevante informatie bieden. En daar waren ze al goed in met een zoekmachine. En ook daar zijn ze bezig om. De zoekmachine, om daar niet meer jouw tien linkjes te geven... maar echt gewoon een antwoord. Jij tikt een vraag in en ze willen een antwoord geven. Dus we proberen de wereld in kaart te brengen in de zoekmachine. Is ook een van die ontwikkelingen. En ook dit, ze willen jouw wereld in kaart brengen... met alle gegevens die ze van jou verzamelen. Doordat vind je het jij Vind jij het alleen maar fantastisch? Want ik nee. zei net een beetje... Ik vind, ze wisten het allemaal al, maar nu nee. weet ik ook dat ze het weten. Ik vind het toch een beetje eng klinken. Nou jij, weet je, het punt is... Uh, um, uh, Amerikanen die zijn niet zo van de privacy, dat vinden ze heel erg. Europeanen zijn er wel steken, zeker door de geschiedenis... die we hebben met de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Weet je, je weet niet wie er morgen aan de macht komt... en, en dus toegang heeft tot die, tot die gegevens. Of, ja, tuurlijk, dat is de privacy-discussie die gevoerd wordt. Uh, via de Patriot Act kan de Amerikaanse regering... al die gegevens die Google gebruikt om dit aan mij te bieden... wat heel fijn is, ook opvragen en uh, mij arresteren... Hm. omdat ze denken dat ik een terrorist ben, ik noem maar iets. Weet je. Dus dat is altijd... Het is, heeft altijd twee kanten. en ik, Nu is het even de mooie kant, omdat het echt heel cool is dat Google een bezig is. Maar je privacy, en je, je hebt het gelukkig zelf in de hand. Dat is wel fijn. Ik kies bewust om je mijn locatie door te geven aan uiteraard. Google Uiteraard, je kan alles uitzetten op je telefoon, natuurlijk. al die functies. Ja. Ja. Goed, morgen dus. De, dit plan bestaat al, maar dan wordt het nog uitvoerig gepresenteerd. Dat, en, dat, dat, dat hoop ik. Misschien nieuwe ontwikkelingen. Jij. Ik denk, ik gok Google nou op je computer. Dat is een gok voor mij. Goed, morgen dus San Francisco het ontwikkelingscongres van Google dankjewel Elger. All the are by. I'm in my train. Am I the only one to float away But all these ghosts just look the same De Nederlander Jacco Gardner en 3 voor 12 noemt hem... een van de meest beljubelde Nederlandse muzikanten ter wereld. En dat blijkt, want de volman van Led Zeppelin, Robert Plant... is grote fan van deze jongen. Chameleon. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Nou, spannend hè. Zometeen uh, het Songfestival. Het nieuws van de avond, denk ik. Het Songfestival. Meedoen is belangrijker dan zingen. Ik heb dus al de hele dag dat liedje in mijn hoofd. Birds falling down the rooftop. Een beetje het koningslied. Ja, die had ik ook de hele tijd in mijn hoofd. Ja, maar die kon ook niemand mee zingen. De ja, dus bij het blijft hangen. Dat is bij vorige liedjes denk ik ook, hè? Hemel en aarde bewegen. Bij het Songfestival moet je er wel een show van maken. En Anouk die gaat er staan en die zingt er een saaie liedje. Ja, het schijnt dus dat zij moet optreden... naar een van ander hysterisch nummer van Oekraïne of zo. En... Nou, en dan moeten we nu alleen nog wat mensen vinden uit Oost-Europa... die willen stemmen ja. op ons. Een paar Bulgaren ja. misschien, die hebben we nog wat goed. Ik denk dus de hele tijd dat ze vanavond zegt... hé, hey, het was één grote grap, natuurlijk ja, doet doe het niet mee. Dat uh, gaan we zo zien na een hysterisch nummer van, o van de Oekraïne. Dus wat, wat was ook voor jouw favoriet, Mark? Uh, Montenegro. Ja, dit is niet het goed beste deel, trouwens. Dit is niet het beste deel? Nee, maar dit, dit is het. Oh, dit is, dat las ik. Dat is half rap, half Nee, maar dit is Eurobeat, goed. Dit, is MTV, dit heeft de MTV, de Adriatische kust vooral voor deze band. Die band heet Hoosie. Het is het enige normale popliedje wat er tussen zit. Je en kijkt Anouk er ook natuurlijk. heel serieus bij. dus, nee, dus je meent het ook. Dat, nee, ik meen dit echt, ja. ja. Goed, zometeen na 9 alles van het Songfestival en het Wekersdebat. En.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 Weten we nog hoe we onze kinderen moeten opvoeden? Laten we ze niet veel te vrij en creëren we daarmee een pretparkgeneratie die thuis, in de klas en op het sportveld geen tegenspraak meer duldt? Een generatie die alleen maar lol wil maken. De jeugd heeft de toekomst in. Altijd wat om 5 over 9 bij de NCRV op Nederland 2. Voordelige zonnepanelen? Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl.